Half uur. Marnix met het NOS-journaal. Kinderopvangorganisatie Berend Botje gaat vanaf 1 juli kinderen wegsturen die niet zijn ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond. Dat heeft de organisatie laten weten aan de ouders. Er waren al kinderdagverblijven die niet ingeënte kinderen bij voorbaat weigeren. Maar Berend Botje is de eerste die kinderen die nu op de opvang zitten gaat wegsturen. Het weigeren van niet ingeënte kinderen is niet toegestaan, maar er ligt een wetsvoorstel om dat mogelijk te maken. Tienduizenden inwoners van de Libische hoofdstad Tripoli zijn op de vlucht geslagen. Volgens de VN hebben deze maand meer dan 42.000 mensen hun huis verlaten... vanwege bombardementen en beschietingen. Ook zouden er de afgelopen maand 345 mensen zijn omgekomen, onder wie veel burgers. Er is een tekort aan water, voedsel en brandstof. Ook valt de stroom vaak uit. De Libische krijgseer Haftar startte begin deze maand een offensief... om de zittende regering in Tripoli te verdrijven. De Amerikaanse president Trump heeft op Twitter gereageerd op de onrustige situatie in Venezuela. Trump schrijft dat hij de zaak in de gaten houdt en dat de VS het Venezolaanse volk en hun vrijheid steunt. De Venezolaanse oppositieleider Guaido heeft vandaag gezegd dat het dé dag is om de regering Maduro omver te werpen. Ook zei hij dat hij de steun heeft van het leger. De Poolse man die benzine over zichzelf heen goot in de Poolse ambassade in Den Haag komt voorlopig vrij. De man van 40 wilde aandacht vragen voor de uitbuiting van Poolse werknemers. Volgens de rechter goot de man benzine over zichzelf en het tapijt heen... maar was de aansteker die hij bij zich had door hem onklaar gemaakt. Daarom wordt de man niet verdacht van poging tot brandstichting, maar van bedreiging. Half mei gaat de rechtszaak verder. Het weer. Vannacht zijn er wolken en opklaringen. Vooral in het zuiden kunnen misbanken ontstaan. Morgen begint de dag grijs, later breekt overal de zon door. Het blijft droog en het wordt 13 tot 18 graden.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 so can I spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings, and Fendi sports bras. Riding down Rodale in my Maserati sports car. no stress, I've been through all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 wel zien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 We'll see Ja.